De capsule landde tien over half zeven Nederlandse tijd in de stille oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opname. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen... gaan bij de volgende vlucht, over twee jaar, waarschijnlijk astronauten mee aan boord. De terugkeer valt samen met het vijftigste jubileum van de laatste maanlanding. Dat is nu precies vijftig jaar geleden.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 met nu, nu, Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1520. En even kijken. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit iets Muziekprogramma. En ik moest even kijken op mijn playlist wat we gaan draaien. En dat is een Season of Peace. Wat een mooi begin van dit, ja, ja toch. Uh, ja, de aanloop naar de kerst... Naar dat, we noemen dat... Uh, of de Amerikanen noemen dat... Uh, holiday Season. En nou dat gaat Kerani straks ook... Uh, aan ons wensen. Die heeft een speciale... Holiday Season... Uh, jingle opgenomen. A Season of Peace dus. Meldt Bob Jonker. En het, de track is... ook oh Home, ook oh Home, Emmanuel. En dan komt Corrie... Corrie Lea Carothers met All A Cold Frosty Morning, What Child Is This, dat is de track. Dan de single, we hebben elke uur één single, anders word ik helemaal belaagd met singles. Je moeten ze een beetje kort houden die artiesten. Ros Christopher uh, Old long En ik zal het wel niet goed uitspreken, maar goed, whatever. Dan gaan we eens even terug in de tijd. Ik ben inmiddels aanbeland bij 1995 met Medwin Goodall en Gold, Golden Dreams Forever... Stephen Halpern, Gift of the Angels. Een prachtige. En dan Anton, Anton Jukes. En Anton Jukes die maakte een hele serie met The Art of Nature, Winter's Glow. En eens even kijken, ik heb hier nog eentje. Dit is een andere serie, Health of Relu and Relaxation Music. En dat is uh, um, Mood Loving nou, en Anton Hoeks die bracht zijn muziek uit bij de Pieters, Pieters Music Factory. Ik loop even een beetje te stoeien met licht. Um, en dat was uh, ja, Pieters Music Factory en dat was uh, gelegen aan de Zeilweg 328 in Haarlem en dan ben ik een keer geweest en om uh, nou, kennis te maken en toen moest ik mee naar het uh, magazijn en daar kreeg ik dus een uh, hele stapel CDs in mijn handen gedrukt van uh, onderaan Anton Jux en daar van de Peter's Music Factory. Ja, ik kan ik naam allemaal wel noemen, want het is in 1995 en volgens mij bestaat het allemaal niet meer 95. Goede God. Ik wens je heel veel luisterplezier bij 1500. 20 van Peaceful Radio Show.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 Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit our website, triniopsail.com. Austin, you are listening to Peaceful Radio.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 for radio Fijne dagen en